5 uur. Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie in India heeft 25 mensen opgepakt vanwege de verkoop van illegaal gestookte alcohol. Volgens de politie zijn er 69 mensen overleden nadat ze dat hadden gedronken. Lokale media spreken over 86 doden. Er zijn ook politieagenten en overheidsfunctionarissen op non-actief gesteld, omdat ze de verkoop niet zouden hebben tegengehouden. De illegale drank werd waarschijnlijk in grote hoeveelheden geproduceerd. Alcoholvergiftiging door illegale stook is een groot probleem in India. In Middelburg heeft de politie een waarschuwingsschot gelost bij een huisfeest van een groep jongeren. Er was een melding binnengekomen dat mensen op het feest wapens bij zich hadden. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Een van de verdachten werkte niet mee aan de arrestatie. Toen heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Niemand raakte gewond. Facebook heeft de accounts van twaalf aanhangers van de Braziliaanse president Bolsonaro geblokkeerd omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Het techbedrijf geeft hiermee gehoor aan een bevel van de Braziliaanse rechter. Eerder blokkeerde Facebook de accounts alleen in Brazilië zelf, maar dat ging volgens een hoge rechter niet ver genoeg. Hij dreigde met een boete van ruim 360.000 euro. Nu zijn de accounts in kwestie wereldwijd geblokkeerd, maar Facebook is het daar niet mee eens en gaat in beroep. In Groot-Brittannië is een parlementslid en oud-minister opgepakt... vanwege een beschuldiging van verkrachting, meldt de klant The Sunday Times. De beschuldiging komt van een voormalig parlementair medewerker. De vrouw van in de twintig zegt dat ze afgelopen jaar door hem is misbruikt... terwijl ze op dat moment een relatie hadden. De man zou haar hebben gedwongen tot seks... waarna ze naar het ziekenhuis moest. Het is niet bekendgemaakt om welke oud-minister het gaat. Het weer, de zon breekt vandaag geregeld door... en er kan verspreid over het land ook een bui vallen...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 Plop, plop, Shit. <laughs> Rip rip it, back it, drop it, zip and zip it